Dat stukje ziel. Dat volgens mij, volgens mij is het... We, jongens, we moeten stoppen. We moeten stoppen ja. In een verpleeghuis in Vlaanderen heeft een Moet bewoner nou twee medebewoners doodgestoken met een mes. Een derde bewoner raakte zwaar gewond. Het gebeurde in het plaatsje Dentergen. Deze verslaggever van de VRT, die is bij het verzorgingshuis. Er staan politiewagens voor het gebouw. Het is trouwens een heel nieuw woonzorgcentrum. De dader van de steekpartij, die zou vannacht al zijn meegenomen door de politie. Wat de dader bezield heeft, is nog onduidelijk. Mogelijk geeft het parket straks meer uitleg. De Amerikaanse president Trump lijkt last te hebben van zijn geheugen. Tenminste, onlangs noemde hij de Oekraïnse president Zelensky meerdere keren een dictator. Maar nu kan hij zich daar opeens niks meer van herinneren. Did I say that? I can't I said that. Next ja, waarschijnlijk een gevalletje selectief geheugenverlies, want vandaag doet Trump zaken met Zelensky. Ze gaan een belangrijke deal sluiten over grondstoffen, zeldzame metalen en mineralen in de Oekraïnse bodem. Je hoort correspondent Christian Pauwe. Het is een eerste stap en daarna moeten ze alles nog gaan uitwerken en het bindt beide kanten nog niet. Dus wat het dan ook vooral nu is voor Zelensky is een, uh, ja, een opening om weer eens met Trump aan tafel te zitten en aan de kant van Oekraïne te krijgen. En dit weekend trekt een groot deel van Nederland de Pekskus weer uit de kast voor carnaval. Op de Franciscusschool in Zaltbommel is het feest al begonnen. 200 zorgvuldig uitgedoste kinderen uit de onderbouw zijn al de hele ochtend aan het hossen. En dit meisje legt het nog even uit voor mensen van boven de rivieren. Carnaval is eigenlijk een heel groot feest. Dat je met heel veel mensen viert en gewoon heel veel springen en tenten. En gewoon... Lekker gek doen? Ja, heel gek doen. Dat doen jullie normaal nooit in de klas? Nee. Soms. Ja, heel soms. Alleen als de het even wil. Ja, en ik heb nog het weer voor je. Steeds minder buien, steeds meer ruimte voor de zon en een graad of acht vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Er zijn op dit moment geen file-meldingen. En tot zover de ANBB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu, jouw keuze, ZFM. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu, even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Ja, lieve mensen, welkom bij het tweede uur van Even Geen Rust aan de Kust. En jullie weten natuurlijk allemaal heel goed wat dat betekent. Het begin van het tweede uur staat altijd helemaal in het teken van onze Honey. En ze heeft vandaag weer een prachtige column meegebracht. En ja, dat kan natuurlijk maar over één onderwerp gaan. En dat uh, horen jullie van haar straks. Maar we gaan eerst luisteren naar de intro met Those Were The Days van Mary Hopkins. De Zal ik dan maar gewoon beginnen? Graag. Vroeg je vroeger aan een kind wat wil je worden? Dan zeiden de meisjes meestal schooljuf, stewardess, pandasassistente of verpleegster. En de jongens? Nou, politieagent, brandweerman, piloot, astronaut. En nu dan? Oh, de jeugd heeft tegenwoordig enorme last van keuzestress. Want ja, wat moet je? Is het nog wel zo leuk in het onderwijs? Je hebt te dealen met die ouders. hè? Na zo'n ouderavond kom je zonder beveiliging... niet meer ongeschonden thuis. <lacht> en, en, en piloot of stewardess. Is dat dan nog wat? Nou, Wil jij vliegen met zo'n hoorde voetbalhooligans Of een Engelse vrijgezellenparty? Ja, heen gaat misschien nog wel. Maar terug. En werken in de zorg. Onregelmatige diensten. Een mager salaris. Met volle poos. En ik weet niet wat. Nog meer de poten onder je lijf vandaan lopen. En nog onvriendelijke reacties krijgen ook. Kijk. Politieagent of brandweerman waren vroeger echt beroepen... waar je tegen opkeek en respect voor had. En nu krijgt oomagent een grote bek of een partij steden naar zijn hoofd gegooid. En de brandweerman wordt bestookt met vuurwerk... terwijl hij mensen uit hun eigen wijk komt redden. Ja, kijk, piloot spreekt misschien nog steeds tot de verbeelding... alhoewel er van glamour en avontuur eigenlijk geen sprake meer is... als je één keer op, op één dag de weer naar Londen moet... Nee, nee, nee, wacht even. Voor avontuur moet je echt astronaut worden hoor. Word je 14 dagen het heelal ingeschoten en, en voor 14 dagen moet ik zeggen en dan mag je hopen dat je ooit nog terugkomt. Dus wees ja, nog steeds zo'n capsule met een ja. stel astronauten alle jaar langer rond dan wat ja, gepland. Dus ja. toch erg? Ja, heel erg. Nou, nou was ik recent, zeer recent in Brabant en gek genoeg jongens. Ja, daar hebben ze helemaal deze problemen niet. Huh? Ik, ik vroeg daar aan een willekeurig huh? voorbijlopende puber. Ik zeg: Wat zou jij nou willen zijn? Ja. Hup, geen keuzestress. Nee, meteen het antwoord: Een bloemetjesgordijn. <lacht> een bloemetjesgordijn? Ja, echt. Een bloemetjesgordijn? Hij zegt: Ja, eentje van het plafond hè, tot aan het raamkozijn. Ik zeg nog: Joh, wat doe jij dan zoal de hele dag? Hij zegt: Nou, gewoon een beetje hangen, een beetje chillen. Ik dacht: Oh, wacht even, dat komt waarschijnlijk door het carnaval. En dan ligt ja. de lat ook niet zo hoog. Lekker feesten, drinken, drie dagen dansen en zingen. En wat er gezongen wordt, dat maakt niet uit. He, een refrein van vier woorden is zat en gemakkelijk te onthouden. Van links twee, drie, maar naar rechts twee, drie. Maar de carnavalkrakers die we vroeger zo lekker uit volle borst meezingen... jongens... Nee, nee, nee, echt. Dat kan, dat kan vandaag de dag echt niet meer. Nee, joh. Die nee? teksten zijn echt op het randje. Als je zo'n tekst tegenwoordig zou schrijven... ja, dan krijg je echt problemen. Ik heb deze krakers even op een rijtje gezet... en dan krijg je een grensoverschrijdende carnavalsmedley... waar de deugdfeestneuzen stijl van achterover zouden vallen. Ja, hoe zou dat dan klinken? Nou, gaan we even inhaken, jongens? gaan ja, gaan we goed. Ja, Doe ja, je ja, mee? Ja, we gaan. Dan van gaan. Van, dan gaan we maar, Nou, we meestal Je kan ja. thuis ook lekker meezingen. Ja. Red -te, te, te, te, te, Bij ja. ons staat op de keukendeur. Het is niet altijd roze geur. En mijn vader. Schreef op het behang. Oh ja. Lekker is maar, maar ene lang ja, En in. op de deur van het buffet. Ja. Daar heeft mijn moeder opgezet. Heb <tus> hele grote ja. bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Heb hele grote bloemkolen. Oh wat zijn ze groot! Hey, is, je is, je is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie.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 want, Want mijn en mijn assiebal En mijn bal is heet Dus pak hem maar niet beet Dus pak hem maar niet beet En mijn assiebal, mijn En mijn bal is heet Marie nam Marie. toch die bal ter hand En slaakte deze kreet Wat heb je, je gedaan, Daan? Wat, wat heb je gedaan? gedaan? Waar kom je vandaan, Daan? Waar, Waar kom je vandaan? vandaan? Mijn, mijn naam is Haas ik, ik weet van niks oh ja? Is er wat gebeurt dan Daar weet ik niks van Om mij niks te vrezen Ik, ik moest hier even wezen Mijn naam is Haas En ik en heb, heb... Worstjes op mijn bosjes, Sprijtjes op mijn bijtjes, Charbonaden en salade Op mijn bil oh nee. Wasjes op mijn bosjes, Sprijtjes op mijn bijtjes. En op mijn hoofd een haantje uit de grill als het gras twee kontjes hoog is Heela hip, heela hop Als het gras twee kontjes hoog is Meisjes pas dan heel ja. goed op Hé, hey, kijk uit, pas, pas op mijn soesafoon. Ik laat me zo niet kussen met mijn soesafoon ertussen. Hé, hey, kijk uit, pas op mijn soesafoon. Na nou, zoen, zoen geloof ik maar, deel mijn soesafoon in elkaar. Uh. Oh, oh, oh, oh. S'nachts na tweeën, dan gaan we samen lekker naar beneden. En weer naar boven waar we trouw beloven Dat wij vannacht niet meer geslapen slapen gaan Ja, ja, s'nachts naar tweeën Dan komt het dak hier altijd naar beneden En wij naar boven waar wij trouw beloven Tot morgen vroeg door te gaan Met Puntje erin, puntje eruit Ja zo gaat ie goed Ja zo gaat ie goed Ja zo gaat ie goed. Ja, goed Puntje erin, puntje eruit Ja zo gaat ie goed Ja zo gaat ie ja, als Je wezen moet Hey, zal men het nog een keertje overdoen Want het was niet naar mijn zin Laat men het nog een keertje overdoen En begin maar bij begin Nee!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 er zijn van die dagen dat ik niks kan velen. Ga maar even verschaken met die intellectuelen. Wie weet wil ik morgen, maar, maar dat is nog de vraag. Hoi. Nee, Karel, echt, Karel, heus. Karel, echt, Karel. Karel, Karel, Karel, Karel, Karel, Karel, Karel absoluut niet, niet vandaag. En deze mensen die kan ook absoluut niet meer vandaag. Allah, alaf, alaf. Allah. Alla. voor de metten, jongens. Er zullen nu in deze wolktijd dus wel meer gekuiste carnavalsnummers gezongen gaan worden. Ja. Ach ja. Ja, ja. En over een paar jaar horen we waarschijnlijk helemaal geen tekst meer. En alleen nog maar... Dit. Oh, nee. Oh, nee. ...hebben wij de luisteraars weer even opgeschreven, want dit liedje krijg je dus nooit meer uit je hoofd, hè? Hé, hey, maar doe je het is... door dat je die teksten eigenlijk niet meer kan zingen tegenwoordig? Allemaal ja, niet nee, meer. Dat erin, echt, nee. Ja, nee, dat Ja, nee, dat kan niet meer. Nee. Grote nee. bloemkolen, dat ook. Nee. Nee. Dat, dat, dat iedereen... is al een randgevalletje, die bloemkolen ja. al. Ja, ja, ja, ja. Geweldig, hè? Ja. ja. ja. ja. ja. <laughs> ik... En, en ik denk ook, een puntje erin, puntje eruit, die, die heten de Slijpers... Ja. En dat ging over een potlood slijpen. Ja, ja, ja. Maar hoeft ja. Ja, ja, ja. <laughs> dat dat natuurlijk, ja, Natuurlijk, ja. ja. Dat, dat had je dan vroeger, Als het he? gras twee kontjes hoog is, dat zou nou echt niet meer nee, kunnen. Nee nee, nee, nee, nee. zeker niet. Nee. Uh, uh, heb jij nog iets wat echt helemaal niet meer kan, Bep? Tenminste <laughs> nou, <laughs> <laughs> qua nieuws, weet ik veel. <laughs> qua nieuws. <laughs> nou ja, het is helemaal geen nieuws wat niet kan... Kijk, men zegt altijd... What? Time passes quickly when you're having fun. Ja, dat en dat geldt waar. waarschijnlijk ook voor onze burgemeester David Molenburg. Want die is alweer zes jaar bij ons. Zes jaar alweer? Oh, ja. yes. Oh, oh. oh, yes. En hij wil door... Hij wil door. Maar? Hij wil de wet veranderen dat, dat, dat hij altijd burgemeester blijft ah. nemen. Ja, nee, hoor. 25 september loopt zijn eerste termijn af. En dan? En dan uh, moet hij dus uh, door de gemeenteraad... die moet uh, daarover gaan vergaderen. En die gaan dan een aanbeveling doen. En dan wordt de commissaris van de Koningin op de hoogte gebracht... met die aanbeveling. En die informeert daarna de minister van Binnenlandse Zaken... Huh? Om, of inderdaad, burgemeester Molenburg door mag Nou Als Femke Halsema door mag, We zijn nog niet, we zijn nog niet ja. zo ver. Mag we hij mogen. zeker bij ons door? Dat zou, dat zou een godsbezijn, ik dat wel. Halsema wel door zou mogen... en ja. onze burgemeester Ach, niet. Onze burgemeester gaat door. Onze dag ja, gaat, gaat door, door. Ja, tuurlijk. Ja. Het zijn formaliteiten, maar wij hebben er alle vertrouwen in... Dat, uh, ja, dat hij dan weer wordt benoemd. En dat gaat helemaal naar de minister van Binnenlandse Zaken. Spannend, hè? Ja, Spannend. ja ik wist helemaal niet dat daar zo'n... Uh, zo'n ja, enorm ja. uh, protocol aan vastleken. We moeten ons maar heel goed gedragen... dat hij uiteindelijk ook hele goede, goede uh, ja. uh, dingen krijgt. Ja, dat gaat prima in Zandvoort sinds Molenburg te gaan anders beginnen met een petitie. Ja. Nou, ja, het is vijf en een half jaar niks geweest... maar het laatste half jaar ineens gedraagt iedereen zich oh, zo prima. Ja. <laughs> het valt dan wel een beetje op. Hè? <laughs> uh. nou, we wensen hem succes. Ja, ja zo is dat, zeker. zo is dat. Want het is uh, een, een gezellige burgemeester. En ja. iedereen denkt maar dat hij niks doet. Maar jongens, achter de schermen is hij zo, zo. druk bezig. Ja, ja. Om uh, Zandvoort en alles wat, het, zeker wat er in zijn portefeuille zit. Nou. Ik zou niet hm. met hem willen en kunnen ruilen. Al nee. die verantwoordelijkheden en die nee. ladingen werk. Dus, uh, David. Burgemeester David, vanochtend nog de Ge -ge volgende zes jaar. Gewoon nog zes jaar. Gewoon ja, nog zes ja. jaar. 25 maart gaat de gemeenteraad erover met elkaar praten. Okay. En als het allemaal doorgaat, is hij 19 september toe aan zijn tweede termijn. Ben nou, spannend. Spannend. Ja. Um, ja. U heeft het in de gaten. Hè? Het carnaval is begonnen. En boven de rivieren is dat dan niet zo uh, een, een issue. Behalve dan op 2 maart in de kerk. Maar um, er zijn natuurlijk mensen die geven er ook helemaal niks om, hè? Mm -hmm. Nee, ja. Ik ken iemand, ik ken iemand, en die heet toevallig Henk... en die vindt het helemaal niks, want moet je maar horen wat hij erover zegt. Hé hey, jongens, moet je luisteren, ik heb een goed idee... Lekker feesten in het zuiden van je hup, hola die -Jee. Want beneden de rivieren, daar is het carnaval. Drie dagen polonissen en dronken man schoal. Leuk joh, dat is lachen. Nou, dat wordt dikke pret! Dat speel ik op de gitaar. en ik ga zakken rollen. Ik heeft al daar zijn piek. Weet je wat ik nou zo graag zou willen zijn? Uh, ik weet het, oh, een keukentje. Nee, een boef met je ook Nou, no, wat is dat toch gezellig. Lekkere feesten met elkaar. Ja, nog een keer en dan trap ik de boel hier in elkaar. Ja, elk jaar weer dat gaat Trap maar Al die dombo's zitten een moet je op. En maar hossen in een hele land. Store, want dat kunnen we allemaal in de wereld houden! Nee, mee, oh, Zal ik er nog eentje voor je eens schenken? Hier bij ons in het doen, waar hier alle klokken Niet van mijn bouwten met die toeter. Hier. In je strot, zal zullen we. Een... Nou, Henk, die optredens in het zuiden kan je vanaf nu ook wel vergeten. <lacht> oh mijn Henk, met carnaval is niks voor mij. We gaan we eens dus even een gewoon liedje spelen. Uh, afdraaien, bedoel ik. Forgetting You van James Carr. As I prepare to lay down... Keep it wishing But now that you go James Carr met Forgetting You. Lekkere, rauwe, ouderwetse soulmuziek. Lekker. Oh, heerlijk, hè? Vinden ja, jullie echt. dat ook zo lekker, zo af en toe? Ja, ja, ja. Ja, ja zeker. Um, ik kijk weer even de tafel rond. He hebben jullie iets nieuws of iets te vertellen? Nou ja, of iets zeggen dat, iets je zegt, wat, maar dat uh, moet ik even kwijt. Iets wat, uh, wat, wel, uh, wat, wat, wat, wat wel heerst. Het, uit recent onafhankelijk onderzoek blijkt dat een kwart van de mensen die ooit een natuurbegraafplaats hebben bezocht, aangeeft dat die dat natuurbegraven de voorkeur heeft... boven een ander soort van uitvaart. Ja. En zodoende is er ook een onderzoekje geweest in Zandvoort. Want we ja. worden natuurlijk omringd door natuur. Maar burgemeester en wethouders hebben besloten... of moeten ons vertellen dat daar geen plek is... voor een natuurbegraafplaats. Dat is de conclusie na een klein onderzoek. En dat komt doordat het groen van de waterleidingduinen... en het Nationaal Park Zuid-Kennemeland ja, uh, niet echt van ons is... Nee. Uh, het is een, een natuurplek. Uh, er wordt misschien zelfs water gewonnen. Uh, en het gaat dus uh, niet gebeuren in Zandvoort. Het, het merkwaardige, ik heb er ook nog op gereageerd op Facebook... was dat er ook nog werd gezegd dat de animo in Zandvoort laag is. Hoe weet je dat nou? Er is mij namelijk ook weer niks nee. gevraagd. Maar dus, uh, dus dat vond ik nogal, uh, dat vond ik nogal uh, apart. Ja. Maar goed, het is niet mogelijk, hebben burgemeester en wethouders geconcludeerd... Uh, en op begraafplaats Noorderduin is geen ruimte over. En ook uh, zijn het beschermde natuurgebieden die ons omringen... Uh, waar de biodiversiteit in stand moet blijven... Uh, overigens is het wel jammer, want een natuurbegrafenis uh, is goedkoper dan iedere andere begrafenis. Ja. En het graf blijft eeuwig bestaan. Dus het, is, uh, het gaat niet door in onze directe omgeving. Jammer, het had mooi geweest op die plek van de manege die nu gesloten is om daar uh, zoiets te maken. Ja, dat is ja. echt een mooie ja. plek voor ja. geweest. Ja. Want dat ja. zit toch ook tegen die natuurruimte aan. Ja, ja. ja. Nou, nou, dat is weer een gemiste kans eigenlijk. Hè? Dat is heel jammer. Er zijn er ja. een aantal in Nederland, kijk het even na, als je interesse hebt. Maar in onze directe omgeving zit het er vooralsnog niet in. Mm -hmm. Jeetje. Maar je voelt dat de discussie op gang komt. Als je dat gaat. Uh, ja. En je zegt, ja, laten we dan lekker woningen gaan bouwen. In plaats van uh, een natuurbegraaf. Je begrijpt gewoon <laughs> dat uh, dat barst dan los natuurlijk. Hè? Ja, ja. ja nou, wat ja, is ja, ja. belangrijker. Ja, dus, uh, dat, ja, dat is belangrijker. Ja. ja. ja. Ja, dat uiteindelijk, is uiteindelijk tot jezelf aan de buurt komt. Ja, nee, dat is altijd, dus ik kijk toch? je kijkt toch altijd naar jezelf. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, dat ja, dat is eigenlijk gek, want als je toch uh, ziet dat dat, dat uh, in opkomst is in hm. alle gemeentes. Ja, ja. ja. Uh, raar dat, dat, dat het bij ons niet kan, wil lukken. Uh, ja. Het is beschermd natuurgebied, nou ja. Ja, maar... En dan, maar goed. Blijkbare... We hebben toch in Zuid ook nog een heel stuk grond. Wat ja. je daarvoor zou kunnen gebruiken. Ja. Mooie bomen. Mm het -hmm, ja. snijdt het mes aan twee kanten. Maar ja, ik, goed. Joh, het lijkt mij mooi. Er zijn nu wel mensen die stiekem hun hond in onze uitlaatduinen begraven. Oh, oh ja. ja. Ik, ik heb ook mijn hamsters allemaal in de duin begraven. <laughs> Ja. En je zou kunnen denken met de omliggende gemeente... en die waterleiding daar de dus Zilk en ja. Noordwijkerhout. Zodat je een gemeenschappelijke doe, doe een plek kan vinden. Ja. Of zo. Ja. Ja. Het gekke is dat er dan is besloten de burgemeester... en wethouders zeggen dat de animo in Zandvoort ook laag zou zijn... Niemand zegt, er is mij iets gevraagd. Er was ja. ook iemand die riep, moeten we nu de petitie starten? Ja. En eigenlijk als er actieve mensen nu luisteren... Ja. is dat helemaal niet zo'n gek idee. Mm -hmm. Zodat er eens een keertje iets... Nou te... ja, kijk, weet je, het hoeft, dat, dat initiatief hoeft niet altijd vanuit de gemeente te komen. Nee. Want we zijn allemaal in staat om een mailtje te sturen. Precies. Dus als iedereen die zegt van ja, ik vind toch dat dat er moet komen... en dat dat voorrang heeft op beton of ja. uh, wat ja. anders... Ja. Ja. Uh, ja, zou gewoon een mailtje sturen en, en uh, laat... Laat de raad dan maar zien dat er wel animo ja, voor is. Ja. ja, Laat de raad dan maar eens opnieuw we er weer ja, naar nou gaan dus kijken. Gewoon naar zandvoort.nl ja. en dan even kijken. Heeft ja. u een klacht, staat of een tip of advies? Of en vraag. daar moet je dan zijn. Of ja. een vraag. Ja, ja. bij dat uh, deeltje. Bij nou, dat ik ben, ben benieuwd. Uh, we, we hebben, ik heb net even stiekem gekeken naar het aantal luisteraars dat we hebben. Dat zijn er heel veel. Dus jongens, zet hem op. Ja, ja meisjes. Ja, we gaan door naar de volgende rubriek. Denk ik. En de volgende rubrik is... Hij is... Oh, dan moet ik wel weer. Het liedje van de Zuid-Kirke... Op Sierven Zandvoort.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 met Laat Mij in Die Waan. Naar nou, mijn uh, oordeel een nummer dat we eigenlijk veel te weinig horen. Zeg maar nooit. En, uh, nee. Nee, raar eigenlijk. Ja, het en is zo mooi ik nummer. Het. Daarom ja. koos ik het. En had ik het een beetje verteld dat ik het liefst dan uh, kleinkunstliedjes ga zoeken hè? Uh, ja. als sidekick... Uh. Denk ja, ik, dan dat ga ik, toch. En ja, ik, dacht, ik dacht, wat vind ik leuk. En, ja. uh, dit is bijna een klein kusletje van Guus Maywees. Dus het is ja. al uit 2009. Oh. En uh, hij, wilde, hij heeft een enorm goede pianist. En hij wilde een keertje wat meer akoestisch gaan uh, doen. Hij zegt en die pianist die kan zo mooi spelen. En ik wil hem eigenlijk een beetje een, uh, een podium geven. Dat op dat daar te horen is. Ja, en dat ja. is natuurlijk ook zo. Je moet een keer naar dat clipje kijken wat erbij is over de studio. Daar dus zie je al die muzikanten. En ik vind het mooie moment dat die accordeon invalt. Dat vind ik ook een schitterend kip. Ja. Ja. Een fel momentje. Ja. Maar het is uit 2009. En ik heb het gevoel dat hij toen helemaal niet door had... dat hij daar iets aan het zingen was. Wat wij hier in 2025 nog altijd denken van... jongen, kunnen we nou geen bruggen bouwen? Kan er nou geen vrede komen? Wat, nou, waarom staat die wereld nog steeds in brand? Ja, ja, we het is het zo... ooit anders geweest? Het is eigenlijk nooit. Nou ja, er is hè? altijd wel ergens een haard die aan het ja. tikken is... Ja. en waar je verdrietig over bent. En wat Daarom. mensenlevens kost. Onnodig, waarom? Ik denk, waarom? Ik denk ook dat dit nummer... Eeuwigheid uh, actueel. Ja, ja, ja, ja. Zeker weten. Ja, Absoluut. Ja. ja, mooi nummer. Mooi nummer. Dat moet vaker gedraaid worden. Echt waar. Um, ja, ik, ik ga toch weer heel even terug naar een, een beetje het, het carnavalsgevoel. Uh, is het niet echt? En van iemand van wie je dat helemaal niet zou verwachten... die, daar, die een carnavalsnummer geschreven heeft... want dan heb ik het over Herman Brood... Maar hij heeft het wel weer op zijn hele eigen wijze gedaan. Nou, je kan mij wegdragen. Hij, hij kwam toen ook bij Top Pop veel op televisie. En dan liepen ze allemaal als kikkers. Als breakback kikkers liepen ze. En zo, zo heette dan die groep ook. Die formatie die voor dit nummer gevormd was. Dat heette de breakback kikkers. Maar Herman Brood zit erachter. En die liep er ook tussen. Uh, maak van uw scheet... Een oh ja. donderslag. Ja, ja. nu je het zegt. Ja. Ik ben heus niet preut. Ik ben heus niet ouderwet. Ik dans nog steeds de rock roll En doe nog wel eens gek. Ik heb niks te klagen. Zelfs niet over steen en been. Ik zie alleen de zon. Zijn geen ellende om me heen. Maak van jou scheet. Eén donderslag, soms weet je niet meer wat je doet. laat laten, mag, maak van uw scheet. Eén donderslag, maak van jou scheet. Eén donderslag, pa. Oom Karel is een beste vent en wat ik zeg is waar. Hij zeurt wel eens, maar meestal 1, 2, 3, 4, 5 Ik ben heus niet preut, ik ben heus niet ouderwet Ik dans nog steeds de rock'n'roll En doe nog wel een gek Ik heb niks te klagen, zelfs niet over steen en been Ik zie alleen de zon zij, geen ellende om me heen Maak van jouw scheet Een dom de slang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 Maak van een schreef een donderslag. Soms vraag je wel af wat je doen of laten mag. Maak van uw schreef een donderslag. Maak van jou schreef een donderslag. Pa, hete heet de tranen vreselijk vet. Nieuw voor mannen, gaan het net. Neem domme mannen, een je met. Monofiele, vroeg naar bed. Autobahnen, goede kook. Rode hanen, kachelpook. Werkeloze, boerenkool. Monofiele, stereo. Maak van jouw scheet. Een donderslag spaas toch niet over voor je oude dag Maak van uw scheet Een donderslag Maak van jou scheet Een donderslag Heet de tranen de vet Neem voor maar Een goud en net Redomanen, een frietje met pedofielen, een vroeg naar bed, een melodrama, narcotica, een hopeloos, een appelscha, kop met pukkels aan het gras. Een wees de beste van de klas. Maak van jou schip. Geen... Een donderslag Ik hoop dat ik er nog een zootje laten mag Maar van uw scheet Een donderslag Maak van uw scheet Een donderslag aan. Ah. Helemaal. Ja, ik hoor, ik hoor jullie roepen. Oh ja, ja, ja, ja, ja, Heel leuk. Ik ja. zeg, ik was een tijd geleden in het Herman Broodmuseum in Zwolle. Ja. ja, en wat lees ik van de het week gaat in de stoppen. krant? Het gaat stoppen. Erg, hè? Ho, ja, hartstikke jammer. Ja. Het is nog open. Het is tot 30 maart. 30 maart, oké. Okay. Het is tot 30 maart. Het is open de vrijdagen, zaterdag en de zondagen. De entree is 7,50 Gewoon aan de museumwinkeldeur. Um, die museumwinkel is trouwens gratis toegankelijk. Uh, dus als je er nog naartoe wil en het is echt een aanrader, doe dat dan. Is er te weinig bezoek? Of uh, wat is de Ik reden? weet niet waarom nou. het weggaat. Vanwege de grote drukte staat hier, uh, was het nog moeilijk om het allemaal te plannen. Dus ja, waarom het weggaat, is mij niet duidelijk. Maar het is echt een verlies. Mm -hmm. Echt een verlies, want het is hartstikke leuk. Ja. En als dus. ik dan nou zo naar hem luister, dit heeft toch ook wel heel veel. Ja. Heel veel in zich, hè? Ja. Ik moest toch die, aan dokter Anders P. denken. Een dokter P.? Ja, daar moest ik aan denken toen ik dit hoorde. Oh? Dat heeft, dat, voor mij heeft het hetzelfde lading. Zo'n tambre. Wat je, niet, oh, wat, wat je niet zo verwacht van uh, Herman Bos. Ja, nee, zeker. Dat Hele, is er, heel erg goed. Dat is waar, dat is waar. Ja. Uh, we gaan even afzakken uh, van uh, Zandvoort, Brabant nu naar België. Ik heb een nummer meegenomen van Raymond van het Groene Voud. Kijk, En dat over ik wat ook hij kan. graag zou willen. Het is al tien jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen.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 Voor mij en voor mijn hond Die heel de nacht In de auto op me wacht Ik wil er zelfs Voor de premier Al heeft hij Zijn dus smoetsje niet meer Je Je Voor mijn slapeloze vrouw nat als ik thuis kom strand zat om 4 uur s ochtends. zoveel veel amour voor mijn vrienden die ook vanavond weer de weg naar mijn opreden niet vinden je, je, je, je, je veel amour voor mijn verstrooide madame die haar wil vergaat voor abortus op weg naar Amsterdam niet zelfs, niet direct niet te bieden, niet anderen. Maar nu, met z'n allen de street, ooit de rot van toch, zoveel lamoer. En ook geld, geld, om cadeautjes te kopen en op iedereen te geven. Of dat ze zaden van mijn huis.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 The answer somewhere in the way. How many years can a mountain exist Before it's washed down to the sea And Tell me how many years can some people exist Before they allow them to be free What I want to know is how many times Pretending that he just doesn't see, oh, the answer, my friend. Blowing in the wind, the answer. Blowing in the wind, huh. Blowing in the wind, blowing in the wind, the answer somewhere in the wind. Oh, that answer is somewhere. Ja, een heerlijke uitvoering van uh, Blowing in the Wind en een live uitvoering nog wel. En door niemand minder dan uh, Sam Koek. Uh, we gaan naar een stukje cabaret, want uh, uh, Hanny heeft voor ons iets uitgezocht. Ze is vandaag helemaal in de sfeer van carnaval, net als wij trouwens. En uh, dat is Godfried Bomans ook. Dus die heeft daar een conferentie over gemaakt. Daar gaan we even naar luisteren. U, dat weet u misschien, ja. dames en heren, maar ik vind het wel nuttig dat de spreker ook iets waardoor zijn uh, postuur wat wint. Ik uh, ben de bezitter van ongeveer 17 ridderordes. <lacht> en ik merk nu aan het uh, schrillen gelach dat opsteeg. dat u dat niet hebt. <lacht> en dat u dat ook niet verwacht had. Maar. Ik moet uh, zover dat weer terugnemen. Ze zijn niet uh, mee door de koningin verstrekt. Uh, Soes Dijk slaat mij elk jaar over. Met een volharding die een bevreemding wekt. <lacht> mij... Maar het zuiden, dat zeggen de provincies Limburg en Brabant tonen meer begrip voor mijn verdiensten. En die hebben mij 17 carnavalsarden uh, verstrekt. En dames en heren, daar moet u niet gering over denken. Want als je zo'n carnavalsorde hebt van Weert of Sittard of Maastricht... dan mag je een hele week in zo'n gemeente het carnaval kosteloos meevieren. wel, Dat heb je met die ridderorders van Soesdijk weer niet. <lacht> nu had ik daar nog nooit gebruik van gemaakt... en ik dacht, weet je wat, ik ga dat toch eens eh, benutten en ik ging naar mijn broer in Rotterdam Rotterdam dat weet u, Holland kan geen carnaval vieren maar Rotterdam, dat is een gemeente die wij als een grensgeval kunnen beschouwen omdat het ligt tegen Brabant aan er is ook veel Brabants bloed in die gemeente dus echt, jongens deugen niet en, en mijn broer viert dan ook elk jaar carnaval en die had in de loop van zijn oppassend leven ongeveer 23 carnavalspakken ...verzameld, want die ging elk jaar in een ander pak. Hij had hij een enorme kast hangen en hij zei... hier heb je een batterijtje en dan ga er maar in. Ik liep onder het woud van pakken, zalig was dat... ...en ik koos toen te gaan als druiventros. Dat was een pakje van rubber, dat kun je opblazen. Ja, ik moet dat wel even uitleggen, kijk... Dat kon je in je binnenzak opvouwen. Dan kon je zo nee nee hier op zitten. Maar onderweg kon je dat dan opblazen. En, heb je wel? En dan, als je dat opblies, kreeg je allemaal die trossen om je heen. In plaats van, was je helemaal trots geworden van rubber. Maar mijn broer, die een guit is, die had één ding verzuimd te vermelden... Kijk, je kon die trossen wel zelf opblazen en die ventieltjes er ook weer in doen, dat het lucht erin bleef. Maar je kon die ventieltjes er zelf niet uittrekken. Dus je moest naar zo'n carnaval gaan, begeleid door een vriend die bereid was om je te laten leeglopen. En dat had hij verzuimd mij te melden. Waarschijnlijk expres. En dat wist ik dus niet. En het is mijn ongeluk geworden. Ik ben toen naar Nijmegen gegaan, dat is een heel zwak carnaval zoals u weet. ...maar je moet altijd met een zwakkaar nogal beginnen... ...om een incubatietijd te hebben, je moet acclimatiseren. Niet en ik uh, ging in de trein... ...en voorbij Wageningen dacht ik... ...dadelijk gaan we de grote rivieren over... ...en dan moet ik toch in ambtsgewaad zijn. En uh, ik dacht... Uh, ...dan ga ik mij eens even mee verkleden... ...en ik uh, begaf mij naar het toilet draaide de deur op bezet, wierp mijn druivenpakje om en begon zorgeloos te blazen. Tros na tros zwol op en werd zorgvuldig afgekurkt. Reeds na enkele minuten had ik mijn dubbele omvang bereikt en toen er een kwartier verstreken was zat ik muurvast in de enge ruimte. Het naderend feest moet mijn zinnen beneveld hebben... want pas toen ik tot mijn uiterste volume was opgeblazen... drong de catastrofe tot mij door. Ik kon er met geen mogelijkheid meer uit. Ik hoorde een krachtige bonds op mijn deurtje... en decreet passen controle, bitte. En ik begreep dat wij Arnhem reeds lang gepasseerd waren en de Duitse grens naderden. Wat er nu valt, was bijzonder pijnlijk. Is er iets, meneer, vroeg een Hollandse conducteur aan de andere kant van het deurtje. Ik probeer leeg te lopen, riep ik terug. Zeker, meneer, antwoordde de man. En wil het niet? Op dit moment wist ik een stop met een ruk te verwijderen en stroomde een der trossen met een krachtig gefluit leeg. Kijk eens aan, sprak de beambte tevreden. Bevorderen. Doorzetten, meneer. Toch scheen hij de gang van zaken vreemd te vinden. Want even later hoorde ik hem terugkomen, ditmaal vergezeld door een arts. Een gaat het, meneer? vroeg deze door het deurtje. Juist had ik de tweede stopper uit. Ditmaal was het geen fluittoon, nog een zacht borrelend geluid. Mozo, sprak de geneesheer. Dat gaat de goede kant op. Hij was nog niet uitgesproken of de derde tros liep sissend leeg. Bravo, riep de man verrast. Zo mag ik het horen. Maar zet u wel het raampje open. Pas in kleef was ik zo ver geslonken dat ik het hokje verlaten kon. De gang stond vol Duitsers die mee eerbiedig doorlieten... Want in dat land worden bewijzen van kracht en doorzettingsvermogen naar waarde geschat. Oh, oh, oh, oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat leuk dat je dat mee hebt gebracht, Annie. Ja, nostalgie. Blijft leuk. Ik heb me verslikken door. Ja. Oh, wat erg. Ja. Ach ja, nou ja, ook oh, carnaval, op het toilet en ver, ver voorbij uh, de bestemming, echt prachtig, prachtig, prachtig. Uh, we gaan uh, denk ik weer een, uh, een liedje draaien, toch? Ja. Ja, laten we doen. Ja? Zo de Electric Light Orchestra doen. Oh, I mooi. can't get oh, it out of mooi. my head. Ocean's this Ja, die Electric Light Orchestra altijd mooi, hè, jongens. He? Meisjes bedoel ik. Ja, jongens ja. meisjes. Ja. Ach, gewoon één aanspreekt. Ja. Ja. Hun medewerkers. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja. Eh, uh, eens even denken. Hebben we nog iets? Nou, het is al bijna Hou die klok tijd. in de gaten, hoor. Ik ga, ik ga, ja, inderdaad. De Want deze loopt ging achter. Even mis, hè? Ja, deze loopt achter. Ja, we lopen achter hier in de studio. Ja, nee, maar ik heb hier, we hebben nog 16 seconden. Dus we hebben nog net de tijd om te zeggen dat we dit uur gaan stoppen. En dat we na het nieuws en de reclameboodschap weer terug zijn. Tot zo. Tot zo. Tot zo. Tot zo.